4 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De Chinese activist Cheung Wang Cheung heeft het Amerikaanse congres... via een rechtstreekse telefoonverbinding om hulp gevraagd. De boodschap werd live vertaald door een tolk. Cheung zei naar de VS te willen komen om te rusten. Ook wil hij graag in contact komen met de Amerikaanse minister Clinton... van Buitenlandse Zaken, die op dit moment in Peking is... voor een jaarlijkse overleg tussen China en de VS. Cheung zat vier jaar in de gevangenis... omdat hij kritiek had op de Chinese overheid. Sinds 2010 heeft hij huisarrest...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 Een hoop vragen nog onbeantwoord hier in de wachtkamer van de Nachtzuster. Dus ik roep vast op 0800 1121 of een mailtje naar omroepmax.nl of twitteren via het Nachtzuster of... Uh Meld je even bij de chat via www.nachtzuster.net. Via al die wegen kun je antwoorden geven op de vragen die nog openstaan. En dat zijn er inmiddels best een hoop. David wil nog steeds zo graag weten waarom foto's die worden gebruikt... in films- en televisieseries die dan gewoon ergens uh, tentoongesteld staan... op de achtergrond. Waarom dat uh, vaak zulke slechte bewerkte foto's zijn. Slecht uitgelicht of slecht gefotoshopt. Heeft iemand daar een verhaal bij? Bel dan even naar 0800-1121. Dirk wil weten waar de uitdrukking drankorgel vandaan komt. En misschien is er nog een aanvulling op zijn verhaal. Want hij heeft dus uh, uh, twee kinderen bij een vrouw met wie hij wel getrouwd is... maar pas nadat de kinderen werden geboren. Inmiddels is hij weer gescheiden. En nu blijkt dat alleen de kinderen erkennen niet genoeg was... om ook uh, gedeeltelijk voogdij te krijgen... Um, uh, wat kan hij nog doen? Is er nog iets voor hem te doen? Bel naar 0800-1121. Ben wil weten waarom vrouwen zo dol zijn op chocola. En uh, Marcelle van der Wal die wil graag weten of het misschien mogelijk is... om via een OV-bonus, dus een soort frequent training uh, systeem... mensen meer de trein in te krijgen... Nou, ik weet niet of iemand daar een mening over heeft... maar bel naar 0800-1121 als dat zo is. Wijkel wil weten waarom buitenlandse chauffeurs... geen chauffeursdiploma nodig hebben... om op een Nederlandse vrachtwagen te mogen rijden. Siewert wil weten of het echt zo is... dat kaas in de gesmolten versie vetter is... dan in de ongesmolten versie. En waarom dan? En mee sprak ik dus zojuist. En die zoekt een manier om te bewijzen... dat ze de afgelopen jaren de huur van haar zoon heeft betaald. De afgelopen 20 jaar. Maar de het, uh, woningbouwvereniging, of de, uh, in ieder geval uh, waar ze uh, de huur betaalt... die uh, kan daar niets over uh, vrijgeven vanwege privacy toestanden... en vraagt 2 euro per jaar... Nou, is er voor haar nog een oplossing als zij er graag achter wil komen of kunnen bewijzen hoeveel huur ze voor haar zoon heeft betaald? 0800 1121. Vier minuten over vier is het. En dat is het disco moment in Nachtsuster. En de meeste stemmen via Nachtzuster.net gingen deze week naar Barry White. En you're the first, the last, my everything. We got it together, didn't we?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 Oh man. Oh, het wordt koud de komende dagen, maar van Barry White krijg ik het dan weer een beetje warm. hè? lekker. 0800 1121 blijft gewoon het nummer van de wachtkamer van de nachtzuster. En bel het vooral met antwoorden. Ramon? Goedenavond. Uh. Hallo. Hallo, hallo. Waar Wat bel je over? De... Uh, ik heb voor het eerst in mijn leven naar het programma geluisterd. Oh. Ik denk dat ik laat naar huis moest. En ik heb met heel veel genoegen naar meneer, naar deze vrij creatieve meneer Van der Waal geluisterd. Ja. Eh, geweldig. <lacht> en het lijkt ook dat hij een vaste, vaste luisteraar is. Ja, kon je het en, wel een beetje viel... volgen? Want het was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht: van... goh, ik leg niet uit waar ik allemaal over begin. Maar ja, het was nou, allemaal. Goed, uh... ik, vond het, ik kon het een beetje volgen, maar ik vind, ik vind dat hij vrij creatief bezig is. Maar hij begon vooral mee met, met het oplossen van file-problematiek in Nederland. Ja. En dat het op een gegeven moment ging het over pasjes en op een gegeven moment allemaal reglementen en hoe je gratis mensen in de trein kunnen krijgen. Mm -hmm. Ja, maar ja. het is leuk, maar dan, dan, dan los, je, los je het probleem niet op. Het gaat niet alleen om mensen, het gaat om ook om vracht en vervoer en alles. En, en uh, alle zakelijke en de timing al, of hoe het allemaal geregeld wordt. Ik had even, ik wil niet in een oplossing zeggen, maar ik had een ander voorstel voor meneer Van der Wal. <laughs> <Ja. coughs> ik hoop dat hij ook meeluistert. Of hij waaruit gedacht heeft van ik denk dat op dit moment de beste oplossing voor het file problematiek is, is om het vervoer te onderscheiden. Dus, dat, dus die, die traffic die te onderscheiden. Dat, dat betekent uh, dat, dat de vrachtvervoer alleen s'nachts tussen 7 en 7 uur s ochtends rijdt in de normale vervoer vanaf 7 uur s ochtends tot en met 7 uur s avonds. En, en, en ik denk dat dat een van de betere oplossingen zou zijn voor de file problematiek. Ja, ik vraag het me toch af hoor. Nou, het is, het is in, in, ik, wat ik begreep heb, in India, het is een uh, biljoenen uh, of triljoenen land uh, wat dat betreft. <laughs> daar uh, uh, geschiet het al die jaren. Dat, dat, dat levert bijna iets van... Overdag rond de 30% minder files op. Ja, ja. En dat is iets wat, wat daar voor oudsher al gebeurt, al vanaf de koloniale tijden, zoals het heet. De vrachtvervoer, die, die, die draait daar vanaf 8 uur s avonds tot en met 6 uur s ochtends of iets. En daarna mochten ze, mogen, ze, mogen ze niet, mits ze kunnen aantonen of vergunning hebben, op overdag te kunnen rijden wat dat betreft. Het ja. vrachtvervoer zie je haast niet overdag op de snelwegen. Ja, het is denk ik, ik ben daar te naïef voor. Want ik denk dan, er zitten toch allemaal bobo's op dat ministerie... die een beetje zitten te, daar, dat zitten te bekijken. Als dit de oplossing zou zijn, zou het toch al lang al gebeurd zijn? Ja, maar bobo's zijn ook maar mensen... Oh ja, daar zit wel wat in. Dat er zijn ook maar mensen die moeten er ook op komen. En elke bobo die zat daar, die zit met alle respect hoor. maar die zitten allemaal daar om gewoon een termijn even die tijd vol te maken. En in de, in de volgende mag ik het weer oplossen. Oh ja, met alle uh, en, respect. Het maakt niet uit, jantje, pietje of Grietje, wie het oplost. Ik vond het vrij... Uh, ik vond het aandoenlijk dat meneer van de walsorg mee zat. En ik, volgens mij, zei... Ontzettend creatief op allerlei gebieden. Ja. Maar hij zat met file problematiek. Maar de voorstel wat hij gedaan heeft, is technisch gezien onmogelijk. Waarom dan? Gezien dat al met die pasjes en dergelijke. En, nee, en, ja. en je moet heen en weer natuurlijk. En, en je moet het ook nog controleren. Je moet ook mensen betaald worden om dat weer te reguleren. Ik denk dat dat heel lastig wordt. Op deze manier, ik denk dat dit... Even, ik, ik, ik zeg niet dat dit het oplossing is, of de oplossing is... of noem maar op. Dit, dit, maar het is... Iets waar men over kan nadenken. Ja. En, en wie weet, lost het wel op, Want in India werkt het gewoon fantastisch. Nou, er is ongetwijfeld, want er luisteren een paar vrachtwagenchauffeurs naar dit programma, er is een ongetwijfeld een vrachtwagenchauffeur die hier wel op kan uh, reageren via 0800 1121. Nou, ik hoop het. En nogmaals, ik vind het uh, programma over allerlei onderwerpen gaan, ja. maar ik vind, ik vind het een geweldige programma. Ik vind het vrij boeiend wat dat betreft. Ik zou zeggen, ga zo door. En ik dank u van harte voor de tijd. Nou, bedankt voor het luisteren... en tot de volgende keer dan, hè? Wie weet. Oké. Okay. <laughs> een hele fijne avond. Dag hoor. Dag. Meneer Alleman. Ja? Kunt Hallo. u me horen? I ja. Oké. Okay. Hey, um, ik heb een vraag. Uh, door allerlei omstandigheden word ik de afgelopen drie maanden gedwongen uh, om allerlei soorten van 0900-nummers te bellen. Oh. En, uh, ja, langzaam lang verhaal kort... Uh, maar dan wordt uh, uh, uh, uh, als de telefoon overgaat, wordt mij uh, door een, uh, een, een automatische stem uh, verteld van uh, dit gesprek wordt opgenomen voor trainingsdoeleinden en daarna krijg ik een, een mens aan de lijn ja. en dan moet ik uh, allerlei soorten van uh, privégegevens doorgeven. Ja. En dat, dat varieert van, van, van mijn huisnummer tot mijn, uh, mijn, uh, mijn geboortedatum. Nou ja, dat zal mijn uh, worst zijn. Uh, maar uh, het gesprek gaat verder. En uh, soms zijn die gegevens die ik moet doorgeven of die mij gevraagd worden uh, en waarover oh, ik moet op antwoorden. Privé? Uh, uh, wel degelijk uh, tot mijn uh, uh, in mijn privésfeer. sfeer. Ja. Ik vraag mij af in in in in ja, in, uh, uh, uh, uh, uh, yeah, hoe moet je het zeggen? Heb je de uh, uh, uh, privacy in hoeverre wordt die beschermd? Want ik uh, het gesprek wordt opgenomen, voor trainingsdoeleinden. Dat wil zeggen dat uh, uh, totaal onbekende mensen en wie weet hoeveel mensen krijgen een gesprek met uh, uh, uh, met mij te horen uh, met dingen die ze he uh, hun helemaal niet aangaan. Ja. Dus uh, uh, uh, uh, ik weet niet wie de hedendaags ombudsman voor privacy is. Ja. Maar, maar uh, in, in hoeverre gewoon uh, uh, uh, dat eigenlijk niet verboden is. Maar even voor mij, hè? want ik vraag me dat altijd een beetje af. Maar um, uh, uh, waarom is het erg dat... nou, Stel nu dat er vijf telefonistes worden getraind met een, een stukje uit, uh, uit uw conversatie. Waarom is dat erg? Nou, ik, uh, ik, ik, ik, ik gun iedereen uh, zijn uh, uh, uh, uh, opleiding en ik hoop yeah. dat dat er vele mensen gewoon goed opgeleid worden. Ja. Maar uh, uh, uh, op sommige momenten, of op sommige uh, uh, fragmenten van mijn uh, gesprek, uh, heb ik liever niet dat die gewoon voor een uh, uh, Jan en Alleman, zo heet ik toevallig, <lacht> het, uh, gewoon, uh, gewoon uh, het, het te horen en te beluisteren. Uh, ...zijn gewoon. ik bedoel, ik, ik, ik, ik, ik moet een, een 0900-nummer nummer, ja. nummer bellen. En dan wordt het me van tevoren gezegd van, uh, dit gesprek wordt opgenomen. Ja. En ik heb niet de keuze om te zeggen van, nou, ik heb liever gewoon niet dat dit opgenomen wordt. Nou ja, u heeft natuurlijk wel de keuze om tegen zo'n telefoniste te zeggen... ...ja, dat ga ik nu u niet vertellen als dit wordt opgenomen. Nee, maar dat is juist het punt. Je krijgt geen telefonisten. Je krijgt gewoon zo'n zo zo zo computerstemmetje. Van dit gesprek wordt u. Uh, ja, wat? maar daarna komt er toch iemand die gaat vragen: Van nou vertelt u nou eens, meneer Alleman, uh, uh, weet ik veel, wat verdient u nu per week? Uh, nee, dat is juist niet zo. Oh, daar, u krijgt helemaal nooit een persoon. U zei net nog dat u een persoon aan de telefoon kreeg. Nee, je krijgt eerst te horen, dus je ja. wordt opgenomen. Ja. Op trainingsdoeleinden. Ja. En uh, dan heb je niet de keuze om te zeggen: van nee, dat wil ik niet. Nee, maar ik, ik bedoel, ik, ik, kijk, u belt op. Ja. Tuut. Dat heb ik ook gedaan. Tu ja, precies. tu Dit gesprek wordt opgenomen voor trainingsdoeleinden. Ja. Dag, meneer Alleman, met Astrid. En dan, en dan zegt u, nou, dat, dat, dan zeg ik, nou meneer allemaal mag ik uw postcode noteren? En dan zegt u, nee, dat zeg ik niet als het al wordt opgenomen. Ja, de, nou ja, uh, uh, ik bedoel, uh, ik, ik heb wat dat betreft geen schaamte. Ik bedoel, dit gesprek mag heel Nederland horen. Ja, dit gesprek wel, ja. Nee, maar bedoel ik. Ik bedoel te zeggen, het kan ook andersom. U kunt natuurlijk zeggen, het mag niet worden opgenomen. Maar u kunt natuurlijk ook weigeren om bepaalde gegevens te geven zolang het wordt opgenomen. En als je bepaalde gegevens niet doorgeeft. Ja. Dan uh, zeggen ze van, uh, sorry, maar. Uh, We kunnen u niet wordt... helpen. Is dat echt waar? Heeft u dat, heeft u dat geprobeerd? Ah, ja, ja, ja. Oh, wat idioot. En ik zal uh, bepaalde instanties en, en, en dergelijke uh, uh, niet noemen. Uh, vanwege mijn privacy. Maar uh, ik, ik, ik, ik vraag me alleen maar af uh, welke uh, recht uh, hebben we bepaalde instanties. En uh, dat zijn vaak... Uh, uh, overheidsinstanties om uh, uh, uh, uh, um dit van tevoren ja. aan ja. je te vragen ja. gewoon. Want ja. Als je... Nou ja, ik, zit, ik, ik maak de vergelijking met dat als, als je over de markt loopt en uh, er staat daar een filmploeg ja. en die filmt, die filmt jou en, die, en je, terwijl je voorbij komt lopen dan denk ik ook dat mag dat zo want misschien heb ik wel op mijn werk gezegd dat ik me niet zo lekker voel en een dagje thuis blijf. En dan zien ze me s'avonds in het journaal op de achtergrond van een of ander onderwerp... Uh, lekker over de markt lopen met mijn vriendin. Ik, dat gebeurt natuurlijk nooit, maar stel. Dan mag dat zomaar. En dat blijkt dus gewoon te mogen, zolang je niet als de camera zo goed zichtbaar is... dus dat het voor iedere, voor Jan en alle man, om het maar even zo te zeggen, zichtbaar is dat daar gefilmd wordt... Dan uh, moet je dus onmiddellijk zeggen van ik wil niet gefilmd worden en ik wil niet dat het uitgezonden wordt. En alleen dan mag het niet uitgezonden worden. Als je gewoon langs loopt en je zegt niks, dan mogen ze gewoon dus beelden van jou uitzenden. En daar doet dit me ook een klein beetje aan denken. Van dat je, dat je krijgt die melding en dan moet je meteen daarna zeggen van ik wil niet dat het opgenomen wordt. Maar dan, ik vind wel dat ze dan verplicht zijn om even goed het gesprek met, met u te voeren. Nou ja, nu heb ik uh, toevallig uh, uh, lang geleden zelf uh, televisie gemaakt in Amsterdam. Oh. En, en dan uh, uh, kun je altijd een, een soort uh, uh, no-claim uh, uh, uh, uh, papiertje ondertekenen van yeah. ik vind het oké okay dat ik in beeld ben of yeah. dat ik uh, dit en uh, dat heb, uh, heb, heb, heb gezegd of uh, ik, ik wil niet dat het uitgezonderd wordt, dan yeah. staat er altijd een, een, een stagiaire uh, sorry voor het woord, maar... Uh, Achthia ja, en uh, de maagrimp. Ja, maar dat is niet zo als je beelden maakt van bijvoorbeeld de markt. En het gaat bijvoorbeeld over tomaten. En je maakt wat beelden van mensen die over de markt lopen en een groentekraam bezoeken. Dan worden niet aan alle bezoekers van die groentekraam gevraagd of ze een, een quitclaim heet. Dat, of ze die willen ondertekenen of het uitgezonden mag worden. Zolang nee, okay. zij volledig gewoon groot, heel duidelijk daar in, in beeld staan, mag het gewoon uitgezonden worden. Maar dit is inderdaad wel andersom. Want ze melden eerst dat ze iets doen. En dan kun je daar niet. Iedereen mag mij op de markt filmen. Gewoon elke maandag. en zaterdag op de Noordenmarkt in Amsterdam. Kan ik iedereen aanbevelen. Maar. ontzettend veel 0900-nummers. van overheidsinstanties. die melden je van tevoren. Dit gesprek wordt opgenomen voor trainingsdoeleinden. En daarna krijg je een mens en ja. van vlees en bloed aan de ja, lijn. En tegen dat mens moeten dus meteen zeggen... ik wil dat niet. ...en je hele uh, reutemethode uh, uh, uh, aan, aan, aan gaan ver vertellen en uitleggen. Nou heb ik op zich daar geen bezwaar tegen, want daarom bel ik. Maar ja. uh, mijn trainingsdoelijnde, ik begrijp het. En de vraag is eigenlijk, mag dat zomaar? Mag dat zomaar, gewoon... Ja. Ja. Ik uh, uh, vertel mijn hele reutemeteut, mijn probleem of, ja. of mijn bezwaar of uh, een post? Uh, dat vertel ik allemaal, maar uh, uh, ik vraag me af in hoeverre, uh, in hoeverre uh, uh, uh, uh, zij het recht hebben om dit gesprek voor trainingsdoeleinden ja. aan uh, uh, Jan en Alleman, <laughs> daar ga ik weer. Maar heet u uh, ook Jan? Nee, dat begrijp ik. Nee, het is meer dan duidelijk. Dat is echt, dat, het is volstrekt duidelijk. Maar is uw voornaam ook Jan? Nee, oh. Lambertus. <laughs> ja, ja. Jan. dus dan is het te horen voor Lambertus en Alleman. Nou, ik denk dat het uh, gaat lukken om hier uh, een antwoord op te krijgen. Dat moet lukken. 0800 1121. Het nummer is gratis en het wordt niet opgenomen voor trainingsdoeleinden. Bedankt vast, meneer Alleman. Oké, okay, hey, gelukkig.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 In Turner en Private Dancer. 0800 1121 En mocht je een antwoord hebben op een vraag, bel dan even. Want uh, ja, een paar vragen blijven onbeantwoord. En dat zou zo jammer zijn. Want het principe van dit programma is wel dat mensen er een beetje mee geholpen worden. David bijvoorbeeld, die wil weten waarom het gebruik van foto's in film en televisie als decor altijd uh, ja, als allerlaatste aan bod komen. Want meestal ziet het er zo slecht uit. Vindt hij. 0800 1121, als je weet waarom dat zo zou kunnen zijn. Dirk wil weten uh, waar de uitdrukking drankorgel vandaan komt en hij zoekt nog uh, tips, want hij heeft twee kinderen, is gescheiden. De kinderen zijn geboren voordat hij getrouwd was en hij heeft ze wel erkend, maar verder niets en heeft dus uh, niet het ouderlijk gezag. Dus uh, wat kan hij nog doen? Ja, de vraag is eigenlijk al beantwoord, maar als iemand nog tips voor hem heeft, 0800 1121. Ben wil weten waarom vrouwen zo dol zijn op chocola. En uh, Marcelle van der Wal die, uh, had een oplossing voor de files, namelijk um, een soort systeem waarbij als je vaak met de trein rijdt, uh, je gratis met de trein mag af en toe. En uh, nou had dat al helemaal uitgewerkt, maar uh, hij wil zelf graag weten of dat zou kunnen werken. 0800-1121. wil weten waarom buitenlandse chauffeurs... geen chauffeursdiploma nodig hebben... om op een Nederlandse vrachtwagen te mogen rijden. Siewert wil weten um, of kaas inderdaad vetter is als het gesmolten is. En waarom dan? En May is op zoek naar hulp, want die probeert bij de woningbouwvereniging... Uh, bewijs te krijgen van het feit dat ze al jarenlang de huur van haar zoon betaalt. Maar dat wil de woningbouwvereniging alleen... als ze daar extra voor gaat betalen. 0801121 als je tips hebt van mee. Want zij moet aan de notaris bewijzen uh, dat zij die huur betaalt. Zodat ze in haar testament wat meer geld aan haar dochter kan nalaten. Omdat ze vindt dat die daar dan recht op heeft. Hoe zou ze dat in elkaar kunnen puzzelen? 0800-1121. En dan het verhaal van meneer Alleman van zojuist. Die uh, uh, veel naar instanties moet bellen, dan privégegevens moet geven. Maar wel van tevoren een bandje krijgt dat het gesprek kan worden gebruikt voor trainingsdoeleinden. En dat wil hij helemaal niet. Dus mag dat zomaar? 0800-1121. Jos, goedenacht. Ja, oh, goeiemorgen, wou ik al haast zeggen. Ja, dat mag hoor. Ja, het is alweer ja, half vijf. Hè. Het is al een donkere nacht trouwens. Maar... Is het zo? Ja, ik zit bidden hè? Ja. Ja, het is ook waardeloos, want de lente is alweer voorbij. Oh. Het is, We gaan, is het gaan, voorbij? We gaan naadloos over in de herfst. Nou, <laughs> ja. nou dat valt er wel mee. Oh. Maar goed, het uh, ging om die, om die uh, buitenlandse chauffeur op die Nederlandse vrachtwagen. Ja, vertel. Nou, dat is, een beetje, dat is wel een beetje moeilijk. Oh. Maar, maar het, ja, nee, goed, het gaat er natuurlijk om dat dat chauffeursdiploma is alleen geldt voor Nederlandse chauffeurs. Ja. Dus niet voor Nederlandse vrachtwagens. Dat is een ander verhaal. Ja. Een Nederlandse chauffeur die zit meestal wel op een Nederlandse vrachtwagen. Ja, dat zal logisch worden geacht. Door nou, oh, ja, mensen. ja, oh. goed, maar hij, en ook een Nederlandse chauffeur die mag op een Duitse vrachtwagen zitten. Maar alleen met een chauffeursdiploma. Op die Duitse vrachtwagen? Ja. Nou, de, ja, maar. Ja, maar de, ja. De, die Nederlandse. Wacht nou even. Die, ja. Die, die, die, ja, wacht dan even. Die Nederlandse chauffeur. Ja. Die vrachtwagenchauffeur. Ja. Daar wordt van uitgegaan dat die een chauffeursdiploma heeft. Ja. Punt. Ja. Dus als die Nederlandse chauffeur op een Duitse vrachtwagen zou zitten... of op een Belgische vrachtwagen... Ja. ...heeft die een chauffeursdiploma. Ja. Dus, dat, dus het, het chauffeursdiploma heeft niks met een vrachtwagen te maken. Nou ja, maar het is toch raar? Want je moet... Een, jij hebt een chauffeursdiploma, hè? Ja. Ja, 17. Nou, ik weet niet, wat ik ben ook voor man. Maar... Oh, oké. Okay. Nou, dat hoor je er ook niet aan af. Nee, maar goed. Jij zou in principe een chauffeursdiploma hebben. En daarmee, uh, uh, dat is alleen maar bedoeld zodat we weten dat je ook een beetje weet hoe je vrachtwagen in elkaar steekt. En dat het met laden en lossen, dat je geen onverstandige dingen doet en dat soort dingen, nee, toch? Nou toch? ja, toch? nou het, het wordt ook in de, in de chauffeurskringen wordt het, uh, betwijfeld, hoor. Dus uh, daar laten we dan maar van Nee, aan gaan. maar dat is. Dat is wel het uitgangspunt. Ja, goed, maar daar nou zijn er meerdere van. Maar het, het, het... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik ben nog niet klaar, Jos. Dat is het uitgangspunt. Toch? Ja, dat is, het is een wetgeving. Het ja. is wetgeving. Dus als er dan een Belg op die vrachtwagen zit, dan zou ja. het toch fijn zijn... als we er nog steeds vanuit kunnen gaan dat hij enigszins verstand heeft... van de techniek van de vrachtwagen en van het laden en lossen. Dat hij daar geen domme dingen bij doet. Ja, maar nu komt het moeilijke in het verhaal. En dat gaat erom... Ja. Dat, dat, maar dat ene ding moeten we vasthouden, dat vrachtwagen, uh, dat chauffeursbewijs hangt aan een Nederlandse chauffeur ja. Niet aan de vrachtwagen. Het hangt aan de chauffeur Ja, maar dat weet Wijko. maar hij vraagt zich af waarom. Ja, ja wacht even. Oh. Nou, dan nou gaan we, ja, nou gaan oh. we uh, uh, het verhaal verder. Uh, nou, nou hebben we dus een buitenlandse chauffeur van mijn <laughs> part, beginnen we met een Belg die gaat op die Nederlandse vrachtwagen zitten. Ja? Ja. Maar, maar dan komen de problemen. Want, wat heeft die man op die vrachtwagen te zoeken? Is hij een loondienst? Huurt hij dat ding? Ja. Dan, dan, begint, dan begint het verhaal. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Het maakt ook niet uit nee, wat voor sokken hij aan ja. heeft. Nee, dat heeft ja. er wel mee te maken. Kijk, want, want, want in de wetgeving... Ja. gaan ze ervan uit... dat uiteindelijk... Op die Nederlandse vrachtwagen een Nederlandse chauffeur. zit. Ja. Daar gaan ze van uit. Ja. Nou, nou, komt die Belg, die gaat erop zitten, op een gegeven moment. Ja. Maar, op, op een ander moment, dat momentje later, dan op een gegeven moment moet die Belg ergens gevestigd zijn. Ja. Kijk, als hij in België blijft wonen. Ja. Dat ken je niet in Nederland op de loon, op de, op de, op de, voor de loonbelasting. Dat wordt een moeilijk verhaal. Ja. Dan moet het dan via een arbeidsbureau of een uh, aanzienbureau. Ja. Of een en weet toestand. ja. Maar, een, maar uiteindelijk is het dus zo, wat hij dus zegt, van, ja, dat, uh, uiteindelijk is het zo, op de lange duur moet ook een buitenlandse chauffeur, als hij op een Nederlandse vrachtwagen... Wil blijven rijden, moet hij zich vestigen in Nederland. Dat oh. gaat gewoon niet anders. Oh. En, en dan en, moet hij ook en, een chauffeursdiploma halen. Ja, nou ja, en dat begint Want dan het is hij een Nederlandse, Nederlandse chauffeur. Ja, nou ja, zo, en zo werkt het. Maar er, er is natuurlijk een schemerachtig gebied, zit er omheen ja. Van, uh, ja. van Polen die. Uh, die Zeg maar, je hebt een Nederlands bedrijf, die hebt ook een Pools bedrijf, een, vracht, een, een, een, ja. een vrachtwagenbedrijf in Polen. Ja. Nou, en dan gaat er natuurlijk af en toe wel, zo'n Poolse chauffeur gaat er op zo'n Nederlandse vrachtwagen. Ja. Maar dat zijn allemaal tijdelijke verhaaltjes, maar op de lange duur, ken het nooit. Nee, nou, dit is duidelijk. Ja, dus... Maar je moet. Zelfs bij mij... Je moet dus het land moet je scheiden. Of uh, het, uh, het uh, kenteken moet je scheiden van de chauffeur. Dat, uh, de, uh, het hangt aan de chauffeur. En op de duur. Komt die man onder de Nederlandse wet wetgeving te vallen? Het kan lang duren, maar. Kom, het doen. <laughs> Uiteindelijk het doen. wel. Jos! Ja, uiteindelijk wel. Jos! En hey, wou ik nog voor zeggen. Denk je, je had inmiddels het verhaal met die vrachtwagens. Ja. Ja. Uh, nou, het is zo, want ik, ik heb het zelf, doe ik het natuurlijk ook wel. Ik zit zo op de A1. Ja. Uh, en dan heb je natuurlijk, voor je in de prijzen zit, dus. tussen drie en zes uur, dan wordt die link natuurlijk. Dan ga ja. je van Amsterdam naar de grens, Engeland zal ik maar zeggen. Dan ja. wordt het een uh, file vooral daar. Dan. Ja. Dus wat doe je nou? Je gaat om twee uur, dan hou je de radio al in de gaten. Van wat gaan we doen? Dan hoor je het al. Of er ongelukken zijn of toestanden, weet ik wat. Dan hou je het weer in de gaten of het begint te regenen. Heb je dat allemaal bij je chauffeursdiploma geleerd? Nou, dat is... <laughs> dat is ja, kijk, je moet, je moet wel zo zien. Een chauffeur die mag natuurlijk maar 9 tot 10 uur rijden per dag. Ja. En als hij nou 3 uur verspeelt op, op, op, op, op 50 kilometer A2... Ja. ja. Ja, dan komt hij nooit thuis natuurlijk. Nee. En een goede chauffeur stelt nooit teleur. Dus, je houdt het weer ook in de gaten. Want als je nou zegt, om een uur of vier krijgen we buien boven Apeldoorn, ja. dan weet je dus zeker dat er file komt. Ja, maar wat doe dus, je dan? Dan ga je gewoon aan de kant staan of je gaat helemaal niet vertrekken. Dan ga je slapen of je neemt je rust. Of weet het, ja, je maar hoe komen dan er de bereid. aardbeien in de supermarkt? Nou, die aardbeien zijn er al, want die moeten er s'ochtends wezen. Oh ja. Nee, maar zo gaat het wel. Ja, maar, maar, maar, de maar ik zie nog steeds heel verschrikkelijk veel vrachtwagens uh, overdag rijden. Waarom rij je die niet s'nachts? Nou, iedereen... Iedereen die... Uh, ja, waarom rij je die niet s'nachts? Als, uh. als jij overdag moet lossen, en je moet er ergens een vrachtje op, oppikken, en, en die zijn alleen overdag te bereiken, dan dus zou je toch overdag een poging moeten doen om die gasten te vinden natuurlijk. Ja, dat is op zich wel praktisch. Maar iedereen, iedere chauffeur denk ik wel, in zijn, die, die zal, ja die, die is tegenwoordig aan het uh, zo ver vooruit kijken dat hij niet stil komt te staan onderweg. Oké. Okay. Vrachtvaren chauffeurs tenminste, en, maar ook wel couriers en weet ik het allemaal. Jos? Ja? Ben je geladen?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 Normale wijze heb ik wel een, bepa een, een, een bepaald soort vraag. Dus als je een poging wilt doen, dan je Heb je dan altijd dan, dezelfde? Zeg maar wat. Rij je normaal altijd met hetzelfde? Nog één keer herhalen, dan rij je normaal altijd met hetzelfde. Zitten ja, met hetzelfde. Oké, nou dan gaan we heel even raad wat hij rijdt. moet ik altijd even goed voor gaan zitten. Dan moet ik me concentreren? Raad wat hij rijdt met Jos. Je ja, rijdt nu niks, maar no normaliter rij je eh, um, um, um, iets wat je kunt eten? Nou, er zijn eh, restaurants die, die, die, die zeven sterren hebben die eten met van. Ja, maar... Sprinkhanen. Ik zou er niet een aan. Ja. Daar nou ben ik wel benieuwd wat het, wat het kan zijn. Alleen met zeven sterren. Hè? Ja, dat, zijn, dat komt niet heel vaak voor. Levende garnalen. Nee. Um, uh, dus je, je zou het kunnen eten, maar je kunt het niemand aanraden. Ik zou het niet aanraden. Oké. Okay. Um, heb jij het zelf in huis? Ja. En bewaar je het dan in de keuken? Ja, nou, niet bewaren. Maar het kan in de keuken zijn, ja. Het kan aanwezig zijn in de keuken. Uh, kun je het in de supermarkt kopen? Ja, jammer genoeg wel. Het, je geeft hele rare bijsignalen. Ja, ja, maar ik <laughs> probeer het te verduidelijken. Ja. ja, je kunt het jammer genoeg in de supermarkt kopen. Hoezo jammer genoeg dan? Nou, dat, dat die natuurlijk een, een, een, die halen een stukje van de buitenweg. weg. Oh. oh, daar gaat het nog. Oké, okay, is het kattenvoer? Nee, nee. nee, oh, nee. Oké. Okay. Uh, uh, blijft het lang goed? Nou, dat is net uh, of, die er of die juffrouw er aan nog van besteedt. Of die juffrouw er aan nog. Jos, je maakt het zo verwarrend allemaal. Ja, nee, ja maar het moet niet te makkelijk zijn. Het nee, makkelijk stel je voor, dan zou dit, ge dan zou dit geen tien minuten duren. Is het van hout? Van hout? Ja. Nou, gedeeltelijk wel, ja. <laughs> Zit er een steeltje aan? Ja. Hé, maar dan is het toch. Uh, je kunt het niet eten. Kun je het wel eten nadat je het verwerkt hebt? Je kunt het niet eten nadat je het verwerkt hebt. Nee, nou ja, alleen in die, in die restaurants, dus in die zeven Sterren Maar wat maar eten ze dan in 7 Sterren restaurants wat ze niet in andere restaurants eten? Ik vind het maar een raar praatje. Maar er ja, zit een houtsteeltje aan. Ik zeg het nog eens een baasje. Er, er zit een houten steeltje aan. Eh, ja, er zijn er, zijn er zijn er, er zijn er, Is het een voorwerp? Nee, nou ja, ja, nee, nee, niet, niet zodanig, niet als zodanig. Het is geen voorwerp als zodanig, maar het zou een voorwerp kunnen worden. Ja, dat is, dat is een, een beeld van de kunstenaar. Van Gogh, die heeft er wel een voorwerp van gemaakt. Eh, uh, is het een... het is geen oor? Nee, nee, nee, nee, nee. Van Gogh heeft er een voorwerp van gemaakt. Jeetje mine. Je ik heb echt nog nooit zo onduidelijk raad wat hij rijdt gespeeld. Ah, dat, is, dat is toch een hele, hele, hele, hele, hele uh, bepalend voor de kunst van Nederland, die man. Is het gewoon een plant of een bloem? Precies. precies. Oh. <laughs> dus normaal rij je met, uh, nou, met planten dan? Met bloemen, ja. Met bloemen, daar zitten steeltjes ja. aan. Er zijn hey. ook houtgewassen, rozen, dat zijn houtgewassen. Ja. En er zijn restaurants en kleine boterbloemen erbij, geloof ik. Oh wel. ja, en Van Gogh heeft natuurlijk de bloemen op zijn schilderij en dan werd het een voorwerp. Nou ja, dat bedoel ik. Jos, je bent een poëet in de dop. Ja, nou ja. Is... <laughs> ik heb wel eens een, een kertenschap in, Amdijk, in uh, Amdijk en die had een... Uh, een burgelo en die heet uh, uh, uh, Marie. Uh, uh, uh, nou, dan kom ik ook niet Ja, ik kom. Nou, oké. Okay. Nee, nou, een cryptogrammen, dat vind ik wel leuk. Oh, dat doe ik zo ook nog even een cryptogram voor je. Ben je helemaal gelukkig? Ah, zo, oké. Okay. Ja, uh, oké. Okay. Nou, rijd voorzichtig, Jos, en bedankt voor je telefoontje. Oké, okay, nou doe je best, hè? Oké, okay, doeg. Doei. Oh, ik ga heel even dan kijken, want uh, de laatste tijd is, het, uh, is, het, uh, uh, is uh, Chris Berry een beetje geadopteerd. Uh, en die, die duikt aan alle kanten op. Dat is een Nederlandse zangeres, die is hartstikke goed. Die heeft op Noord City Jazz ook gestaan. En die heeft ge is gedebuteerd met een liedje dat heet Flower Empty Tree. Dat is een mooi liedje, maar dan moet ik heel even kijken of die hier al wel in de computer staat. Want ik kan me voorstellen dat hij het niet gered heeft hier, hier naartoe. Even zoeken. Flower... Empty Tree. Dat mooi als je het dan over bloemen hebt. Denk ik even aan dat liedje. Die Chris Berry is... En ze heet trouwens Crystal. Maar ze noemt zichzelf Chris Berry. En als je een keertje tegen haar muziek aanloopt... dan is dat meer dan de moeite... Ah, kijk, daar heb ik hem. Flower Empty Tree van Chris Berry. heet Chris Berry met een K en onthoud die naam, hoor. Want uh, die gaan we vast nog vaker horen. Harry, goeienacht. Goedendag, dames. Hallo. Dag. Ik heb twee dingetjes. Ja. Allereerst moet ik u een compliment maken voor uw humor die u heeft. Oh, dank u wel. En op de tweede plaats voor het geduld dat u met sommige bellers hebt. Ja. Want u meneer van die 0900-telefoonnummers... Uh, die heeft u drie, zes keer het verhaal laten vertellen... dat u eindelijk tot die korte vraag kwam van is het geoorloofd. Dus u zegt wel uh, ge, uh, uh, uh, gecomplimenteerd met uw vertellen. geduld... maar u bedoelt eigenlijk laat mensen toch niet zo eindeloos kletsen. Nou, <laughs> maar, nou, nee, ik, ik weet dat er heel veel mensen willen bellen met u. Ja. En, en, en sommige mensen die hebben dan ook een belangrijke vraag... en die komen dan niet meer aan de beurt. Nee, dat is ook helemaal waar... Ja, ik ga erop letten. Nou, nee, het was... nou, ik heb het over die dame van die huren voor die zoon. Ja. Ik, en ik heb begrepen dat er ook nog een dochter in het spel is. Ja. Ja. Nou, ik denk dat het toch een stuk een juridische zaak is. En dat ze dan beter een vraag... Dat ze bij een notaris kan aankaarten. Dan krijgt ze ook een... Je weet hoe je het juridisch moet aanpakken. En uh, dan kan ze daarmee naar, misschien met zijn advies naar het woningbureau gaan. En dat ze het dan wel krijgt. Ja, ja, ja. En dan, ik had het... Wat dan wel doorkomt. Ja. En uh, ik, uh, dan heb ik dan nog een vraag achter. Speelt dan ook iets uh, op de achtergrond voor een aanvraag van huursubsidie voor haar zoon, oh, als je ja. niet kan betalen. Ja, dat weet ik ook allemaal niet. Nee. Dat maar dat, dat niet is een vraag die bij mij ook opkwam. Ja. Ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Ja. Maar de, de, die vraag kwam bij mij om. Is, is speelt dan ook nog een aanvraag voor een eventuele huursubsidie... dat die, uh, die zoon toch nog een stukje huursubsidie krijgt? Ja. Ja, maar ja, als uh, uh, May dus nu uh, maandelijks een gedeelte huur uh, voor haar zoon betaalt... Ja. En, um, uh, en ook nog geld apart wil zetten voor haar dochter... en zelf zegt van nou, ik ben al 84... ja. Dan, uh, dan is het ook wel een mooie manier om je zoon te ondersteunen. Ja, maar dan komt de dochter wel tekort, hè? Nou, niet, want dan gaat ze ook nog regelen. Daar is allemaal zo oh, druk mee. Ja, ja. Maar het recht. is wel. Oh, ja, het ja, er zit, zit wel wat in. Dat te een zit... balans te krijgen in wat ze voor de zoon doet en wat de dokter doet, hè? Ja, ja. En zo'n zo systeem met die huursubsidie is er natuurlijk ook niet voor niks. Nee. Nee, dat is waar. Ja. Nou, uh, maar ik vond het heel prettig dat ik uw stem heb gehoord. Ik luister altijd naar uw programma, want ik ben ook een slechte slaper. En vaak uh, moet ik toch wel lachen om de humor die u dan in, de, in die gesprekken brengt. Nou, dat is fijn om te horen, maar nu moet ik ophangen... want ik heb laatst vernomen dat ik niet te lang met mensen moet praten. <laughs> ik wens u nog een hele prettige dag verder. En tot het, hopelijk tot de volgende keer. Ja, tot dan. Bedankt, hè. dames dag. dag. Meneer Reinders. Ja, met John Paul. Goedenavond. Dag. Twee dingen, de dame met de erfenis en de chocolade. Zullen we met de dame met de erfenis... Ja. Ik weet niet of het een middel vrouw is, maar je kunt... Het al, uh... we moet, wacht even hoor, want uh, meneer Rijnders, of uh, Jean-Paul, Jean -Paul. ik ga heel even kijken of ik je onder die deken vandaan kan krijgen. Want het klinkt heel... Uh... Of, doe je, of doe je het expres, omdat nee, nee, je de nee, huisgenoten nee. niet wakker wil maken? Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Oh, even heel goed, de, de horen echt helemaal bij de lippen. Ook beter? Nou... Oh, dan val je helemaal weg. Dat is helemaal verdrietig natuurlijk. Nog één nog poging. Uh, ja, zo? Ja, beter. iets beter. Ja. Oké, okay, gaan we het zo proberen. Ja. Um, nou, de daar met de erfenis. Ik weet natuurlijk niet hoe bemiddeld ze is. En Je kunt natuurlijk sowieso al de zaak ontzeilen door onderscheid te maken in wat voor erfgenaam de kinderen worden. Als je de zoon uh, alleen maar uh, op het gedeelte wat per se moet eh, doet... Dus, uh, en de dochter volledig erfgenaam, dan maak je dus al onderscheid... en dan hangt het van het oog af of het verschil groot genoeg is... om het verschil wat ze wil beogen, te komen. Ja, oké, okay, dus dat kan al. Dat, dat is al een mogelijkheid. Dan, dat, dan ja dat nog notaris natuurlijk ook weten, dan omzijden we dat al. En uh, dat lijkt me handiger als allerlei dingen proberen open te breken... die nou eenmaal uit privacyredenen redenen besloten liggen... en waar je allerlei omwegen voor moet wandelen. Mocht het verschil dan nog niet groot genoeg zijn... dan kan ze altijd die dochter nog ieder jaar wat extra schenken. Ja, maar dat, ze, dat zei ik ook al. Maar daar maakte ze zich zorgen over dat ze daar niet genoeg jaren meer voor had. Nee, maar daarom kun je dus... Uh, een uh, legitiem kinddeel houdt in dat je dus krijgt wat, uh, nou ja, wat mot, zou ik maar zeggen. Ja. En dat is met de Europese nieuwe wetgeving is dat al minder geworden als vroeger. Dus dan zit er al een beaardig verschil tussen wat het volledige, eh, voornamelijk de dochter ja. krijgt... en het legitieme deel voor, voor de zoon. En dan kun je dat misschien op die manier omzeilen en compenseren. En ik denk dat oh, daar toch wel in de Rijk vroeging komt. Ja, ja. ja, die zou dat wel wat beter moeten begeleiden, vind ik nu al. Ja, dat... Misschien moeten ze gewoon een andere notaris proberen. Zeggen, maar nee. Een beetje aansturen op, uh, uh, laten we zeggen, wat creatief uh, benaderen. Lijkt ja. Niet, uh, ja, want om een mevrouw van 84 hier nou mee op te zadelen, dat vind ik ook een beetje stom. Ja, dat is gewoon heel vervelend. En er zijn vast wel wegen voor om dat een beetje uit te rekenen. Want die notaris heeft ja. met een op haar vermogen. Dus. Ja, ja, ja. ja, en ik kreeg nog een mailtje van iemand die zei: van ze moet gewoon even met een briefje van die zoon naar de naar de huur. Uh, of die zoon die moet het bij de, bij, bij de woningbouwvereniging checken. Maar misschien dat de zoon daar niet toe in staat is. Dat zou ook nog kunnen. Nee, of ja. wat dan ook. Daar kunnen we natuurlijk niet in kijken. Nee, en dat nee is van Afhankelijk. En het is prettig om de zaak gewoon zelf te regelen. Ja. Nou, zijn goede adviezen voor mee. Dankjewel. En de chocolade. Uh, ja. Wat bouwen, ja. Um, wat ik begrepen heb, is zitten er in chocoladestoffen... die bepaalde receptoren bezetten. Dus dat is in onze hersenen. Heeft te maken met uh, overbrengen van allerlei trikkelsignalen Die uh, vergelijkbaar zijn uh, met, met, uh, met uh, stoffen. Dus de stoffen in chocola. Met stoffen die met genot te maken hebben. Met, met, met, uh, ja, met die vrijkomen bij uh, genotzaken. En nou zijn vrouwen natuurlijk enorme genotdiertjes. En mannen niet? Nou, uh, ja. Uh, ik weet niet of ik het straks zo rechtstreeks <laughs> wil zeggen. Ja, maar maar uh, bij heel veel mannen uh, uh, zit geilheid op de voorgrond. En bij heel veel vrouwen is juist het genot en het eromheen op de voorgrond. En dan eindigt het allemaal wel al in hetzelfde. Maar uh, de eerste aanzet is toch wat uh, verschillend tussen man en vrouw. Oh, en daarom zeggen ze wel ook spannend. wel eens... En daarom zijn vrouwen dus uh, in eerste aanzet. Uh, niet alle vrouwen natuurlijk en ook niet alle mannen niet. Maar uh, in doorsnee zijn vrouwen natuurlijk in eerste aanzet wat gevoeliger voor uh, eromheen prikkeling, uh, waardoor bepaalde receptoren dus ook uh, meer naar een bepaalde kant heen gaan. En dan uiteindelijk gaat het wel dezelfde kant heen. En mannen zijn daar wat directer in en zijn er ook wel gevoelig voor. Maar dat is dan uh, andersom, zal ik maar zeggen. Ik heb nog nooit iemand zo keurig over seks horen praten. Oh. <laughs> dus, nou, ja. Dat doe je heel netjes. Ja, ja nee, maar ja, Daarom maar... zeggen ze ook wel eens voor dat het voor vrouwen, sommige vrouwen een uh, substituut kan zijn voor seks. Omdat je gewoon uh, inderdaad die uh, receptoren aan het uh, ja, nou, uh, prikkelen bent. Wat me opgevallen is bij vrouwen, is dat als ze dus niet zo lekker in hun vel zitten, dan, uh, ja, dan neig ik altijd de vraag te stellen van hoe lang geleden is, uh, was het voor het laatst dat jouw rug en onderrug gestreeld werd. Oh? En dan zie je vaak, ze krijgen Krijg dat aan iedere vrouw die slecht in de staat dat dan, zit. wel. En daar blijkt uit dat uh, men met elkaar in deze drukke tijd natuurlijk, maar dat er toch heel veel, uh, ja, zo zou ik zeggen, heel veel vrouwen niet op een manier benaderd worden zoals een vrouw eigenlijk in elkaar zit. En dat uh, uh, is geen ondeel, maar dat is gewoon ja tijdsdruk. Van alles en nog wat. Dus de vrouwelijke onderrug moet meer gestreeld worden. Nou, dat is, uh, ik bedoel daarmee te zeggen dat... Ja, uh, een stukje intimiteit. Dat, dat genot en vrije en dergelijke. Dat mensen nogal op zichzelf gericht zijn. En dat geldt zowel voor zo mannen als vrouwen. En dat is natuurlijk... ja, uh, Mogen we liefde hebben? Dat is niet zomaar voor het oprapen. En is, vanuit jezelf op een ander gericht zijn is wat anders dan direct op de ander gericht zijn. En dan en is het... Uh, bij vrouwen nog wel eens uh, wat minder snel... tot de benadering die eigenlijk meer direct op de vrouw gericht is. Kijk. En daarmee komen receptoren dus wat minder snel... Uh, ja, nou, nou ja, lachen en maar om. Ik vind het een mooi cursusmoment. Ja, oké. Weet je wat ik bedoel te zeggen? Ik, ik ben er helemaal bij. Dus ik zeg ja. meer gestrelen. en meer chocolaatjes uitdelen nou, als uh, uh, voorspel. meer een benadering waarbij je dus... Uh, uh, is, ...is niet aan de voorkant begint en eindigt en uh, het hele vrouwelijke wezen meeneemt. En, het uh, hele vrouwelijke wezen. Ja. Ja, toch? ja, ik vind het prachtig gezegd. Dank je wel. Nou, oké. Okay. <laughs> <laughs> nacht nog, hè? Ja, jij ook. Ja. Dag. 0800 1121. marianne Ja, nacht Astrid. Hallo. Ik moet eigenlijk ook altijd wel even lachen om die antwoorden die jij geeft, hoor, inderdaad. Nou ja, ik <laughs> Ik ja. geef geen antwoorden, ik luister nou, alleen maar. Oh nee, met de reacties dan. Oh, nou, Oké. Okay. Van het ja. vorige verhaal ook niet zoveel chocola maken eigenlijk. Nou, hoor, ik maar... wel, ik vond het heel duidelijk. Ja. ja? Oh, nou. ja. Maar goed, goed um, <laughs> ja, misschien is die vraag over de erfenis, uh, over het testament ook al grotendeels beantwoord. Maar ik zat er eigenlijk ook een beetje mee uh, om te pakken. Want ik vond het inderdaad wat sneu voor die mevrouw dat het niet duidelijk was. Maar um, het, het is toch zo dat kinderen in ieder geval recht hebben op een uh, legitieme portie van, dat is een 1 achtste of zo, van yeah. jouw yeah. vermogen. Yeah. En dat, daar kun je niet onderuit. Nee. Maar je, je kunt je kinderen dus, dus onterven. Maar dan kun je toch zeggen: van ik geef mijn dochter een uh, legaat. Die legateer ik toch na mijn dood? Of heb ik dat verkeerd begrepen? Ja, nee, dat zou ook nog kunnen. Maar zij, zij dacht gewoon van... Nou, ik geef mijn zoon... Ge of, nou, ik geef ze allebei de helft. Maar mijn dochter geef ik dan ook nog het geld... wat mijn zoon de afgelopen twintig jaar al gekregen heeft. Ja, en dat is dan toch een legaat? Dat weet ik niet. Ja, vol nou ja. Ik ben niet uh, juridisch... Uh, nou, misschien de... moet ze inderdaad toch nog een eventjes... bij een andere notaris gaan vragen, hoor. Want dit is toch ook wat. Ja, als die notaris geen duidelijk antwoord kan geven, zou je zeggen... Ik... Nee, maar als je notaris je vervolgens maar aan de woningbouwvereniging stuurt... om erachter te komen op papier te krijgen... hoeveel geld je ze de afgelopen twintig jaar hebt gegeven... dat yes. moet toch praktischer kunnen? Ja, maar ik weet niet, misschien kan ze het zelf ook uitrekenen. Ze zei dat al van vanaf 92. Dus... Ja, ja, ja, maar dat zei ik ook. En toen zei ze, ja, maar de notaris wil het op papier. Die wil dat bewezen oh, ja, hebben. Ja, ja, ja, dat heb ik niet helemaal meegekregen. Ja, ja, inderdaad... Een heel vreemd verhaal, want ja. volgens mij kun je je, je, je kunt onderscheid maken tussen je kinderen en uh, inderdaad zeggen ik ga het ene kind meer uh, dan het andere kind uh, geven. Ja, ja en, maar dan moet ze dus weten hoeveel en daar wil de ja, notaris dus uh, papieren van ja, zien. Nou, dat vind ik een heel eigen, inderdaad een ja. heel eigenaardig verhaal. Ja, maar ja, goed. Uh, er zijn in ieder geval een hoop tips en trucs gegeven aan mee. En dat vind ik dan weer fijn, want ik hoop dat ze er heel makkelijk uh, uit kan komen. Ja. Jij bedankt voor je bijdrage. Ja. Oké, okay, en nog een goede nacht verder. Ja, hetzelfde. Hè? En ja. Uh, neem een lekker chocolaatje. Ja, dat zal ik doen. <laughs> Oké, okay, dag Marianne. Dag, hartstikke. Dag. 0800 1121 blijft het nummer dat je kunt bellen met vragen... maar vooral ook met antwoorden. Dus bijvoorbeeld als je verstand hebt van foto's gebruikt in films.